Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Minister in een interview met Trouw. Het PVDA kopstuk vindt dat helemaal niet erg dat het huidige kabinet veel heeft moeten onderhandelen om steeds een meerderheid in de eerste kamer te vinden. Dijsselbloem heeft al laten weten dat hij na de verkiezingen graag weer minister van financiën wil worden, maar hij is ook bereid om kamerlid te worden. Sinds de nieuwe orgaandonorwet door de Tweede Kamer is aangenomen, geven zo'n 30.000 mensen per week aan dat ze geen donor willen zijn. Die cijfers staan in trouw. Nog eens 20.000 mensen die als donor geregistreerd stonden, hebben inmiddels nee gezegd. In de nieuwe wet staat dat mensen die niets van zich laten horen, automatisch donor zijn. De wet moet nog worden beoordeeld door de Eerste Kamer.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 Het weer, steeds meer zon, in het noorden nog een enkele bui, het wordt ongeveer 14 graden. Morgen meer bewolking en in de noordelijke helft van het land kans op een bui en het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate, Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Voor het knoop het laken 5 kilometer met drie kwartier vertraging. Komt er een ongeluk, er is één reis ook dicht. Op de A9 richting Alkmaar ruim anderhalf uur vertraging door problemen met de brug over het zeikanaal C. Die wil namelijk niet meer dicht. Staat inmiddels 8 kilometer file. Verkeer bij Amsterdam kan beter omrijden via Zaandam. Door het probleem op de A9 staat het ook vast op de A208 Haarlem richting Kloopend Velsen Voor de aansluiting A22 3 kilometer. Op de A12 richting Den Haag voor het klopend Gouwe 4 kilometer door werkzaamheden. Daar is de rijbaan het hele weekend dicht. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat 5 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Ritme van Zandvoers op 106.9 Everybody gets high sometimes you know What else can we do when we're feeling low?